De Afrikaanse Unie stuurt een vredesmacht van 5000 man naar Burundi om de inwoners te beschermen tegen het geweld in het land. Sinds april wordt er in Burundi zwaar gevochten tussen aanhangers en tegenstanders van de president, die tegen de grondwet in een derde Amstermijn wil. In een paar maanden tijd zijn er al zeker 400 mensen omgekomen. De hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN zei gisteren dat Burundi op de rand staat van een burgeroorlog. Het weer, het is droog vandaag en vanuit het westen volgt er wat zon. Het is een graad of 12 vanmiddag. Morgen en zondag wisselen bewolkt en meestal droog. Met 11 tot 13 graden blijft het ook in het weekend zeer zacht. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnebroekhuis van de ANWB. In de Randstad nog één file en wel op de A20-hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam-Noord en het Kleinpolderplein 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Even praten met uh, Henry Rukert. En die presenteert... Watertoren Sport. Het speciaal sportprogramma van ZFM Zandvoort. Met vandaag... Vandaag een feestelijke uitzending... want het is de laatste uitzending van dit jaar. En we hebben heel bijzondere gasten. Ik ga van links naar rechts. Ronald Duitshof, Mr. Koninklijke HFC. De man die het jubileum van de Koninklijke... zoveel aanzien heeft gegeven. Daarnaast... De heer Peter Maus, de vader van, ja inderdaad. En die hebben we ook, Xavier Maus, die geweldige keeper. Nu eigenlijk onder contract bij Ajax, maar onder de goal bij Os. Hij uh, heeft een heel turbulente jeugdperiode doorgemaakt. En we gaan met hem praten over het voetbal. En we draaien vandaag de muziek van de gasten. En dat begint natuurlijk met een kerststummer. En nogmaals gezegd, de laatste uitzending van dit jaar, een feestuitzending. My Kan natuurlijk niet, anders vlak voor Kerstmis. En natuurlijk een aantal fantastische gasten. Voor mij een fantastisch gebeuren dat jij hier bent, Xavier Maus, want ik volg je al een aantal <laughs> jaren. En sinds dat jij bij Os onder de lat staat, hoe je daaronder terecht bent gekomen zullen we het later over hebben. Maar sinds jij onder die lat staat, vijf wedstrijden gekiept, slechts twee goals tegen, waarvan één penalty. En jullie stijgen als een uh, komeet op die ranglijst. <laughs> ja, uh, klopt. Nee, uh, het gaat hartstikke goed nu met het team. En uh, ja, wat je zegt, vijf wedstrijden gespeeld, twee tegendoelpunten. Geen wedstrijd van die vijf uh, is verloren gegaan. Dus uh, ja, ik denk dat we als team daar wel uh, erg tevreden mee kunnen zijn. Wat is het doel? Ja, wat is het doel? Nou, we zijn eigenlijk uh, heel teleurstellend begonnen. We stonden op een gegeven moment onderaan, heel veel wedstrijden verloren. En terwijl we in de voorbereiding hebben het hartstikke goed gedaan. Ook tegen uh, bijvoorbeeld Heracles, die het nu in de Eredivisie hartstikke goed doet... speelden we 1-1 tegen in de voorbereiding... Dus uh, ja, dat hadden we eigenlijk allemaal niet zien aankomen. En uh, ja, we hopen eigenlijk... Vorig jaar heeft OS, heeft, hebben ze het hartstikke goed gedaan. Hebben ze zelfs de play-offs gehaald... door een periodetitel ja. binnen te halen. Ja, dus daar wordt eigenlijk wel alles mee vergeleken. En als je dan zo'n slechte start hebt... dan is dat natuurlijk hartstikke lastig. Maar um, ja, we zijn nu... Ja, we zijn onderaan begonnen. En uh, we moeten nu gewoon de weg omhoog inzetten. En kijken waar het eindigt. We hebben tegen grote ploegen laten zien... dat we goed mee kunnen komen. Dus... Uh, ja, ik denk dat dit pas het begin is eigenlijk. Het begon allemaal een beetje vreemd. Je ging mee naar Turkije was het geloof ik, op trainingskamp. Tekende daar je contract. Oostenrijk. Of Oostenrijk ja, was het, oh, oké. Okay. En um, ja, toen moest je opeens naar ons. Want ze haalden iemand uit Spanje, waarvan ik denk, wat moeten ze daar nou mee? <laughs> ja, dat uh, klopt. Dat was uh, begin vorig seizoen. Toen uh, tekende ik mijn contract, ging mee op trainingskamp met Eerste, naar, uh, met Ajax 1 naar uh, Oostenrijk. Dat was hartstikke gaaf. En um, op een gegeven moment raakten bijna alle keepers bij, uh, bij Ajax raakten geblesseerd. <laughs> dus dat, uh, ja. dat ging opeens hard. Ik scheurde mijn enkelband af. Um, een andere keeper uh, kruisband. Weer een andere keeper iets in zijn schouder waaraan die geopereerd moest worden. Dus het ging opeens heel erg hard met de keepers. Uh, waarop Ajax heeft besloten om, uh, om nog een keeper te halen. Inderdaad uit Barcelona. En uh, ja, daardoor kwam, ja ik heb, vorig jaar ben ik tot drie competitiewedstrijden gekomen. En uh, nou, niet meer. En het was wel een, uh, voor ons duidelijk, voor iedereen eigenlijk... dat er wel gespeeld moest worden om uh, ja, ervaring op te doen... om het door te kunnen ontwikkelen. En uh, samen met mij hebben ze ook nog een andere keeper van Ajax... Peter Leeuwburg, hebben ze ook uh, verhuurd. Zodat we alle drie, die jongen uit Barcelona, Onana, uh, Leeuwburg en ik, dat we alle drie uh, zoveel mogelijk minuten kunnen maken... en ons kunnen ontwikkelen. En daarvoor uh, is voor een verhuur gekozen. Je bewijst wel dat het, uh, dat het goed gaat... Ik wil heel even iets anders vragen, want we zijn heel erg trots in Zandvoort op, uh, op Drommeltje. Hoe vind jij dat hij het doet? Ja, nee, het is bij hem echt hartstikke vlot gegaan. Dat is echt uh, bizar om te zien eigenlijk. Uh, persoonlijk ken ik hem niet zo heel goed, maar uh, ja, het is voor hem heel snel gegaan. Inderdaad. Hij was uh, tot een paar jaar geleden nog voetballer. Uh, toen hij inderdaad gaan keepen bij Twente is het hartstikke goed gegaan. En, uh, na blessure van Stevens, toen uh, ging hij niet zo goed met Marsman, toen werd hij erin gezet. Er ja, komt echt ontzettend veel op je af. Dus dat, ja. En toen moest hij er weer uit. En nu ja. staat hij er weer in. Ja, toen moest hij er weer uit, staat hij er weer in. Ja, zo gek kan het allemaal lopen ja. in, in het voetbal. Maar ja, het is bij jou ook gek gelopen. Je bent in 2001 begonnen bij de Koninklijke HFC als mini. Ja. Daar heb je een aantal jaren uh, doorgemaakt bij de minis en de f's. Nooit gekiept. Alleen in het laatste jaar ging je onder de lat. Ja, klopt. Uh, ik was eigenlijk altijd verdediger. En... Uh, ik was tweede keeper op training. Als er een keeper nodig was, dan wilde ik nog wel eens gaan keepen. En um, onze keeper ging weg. Die ging uh, hockeyen. <laughs> en uh, toen was de vraag of ik uh, keeper wilde worden. Nou, en dat uh, leek mij toen wel leuk. Dat ben ik gaan doen. En toen is het uh, op die leeftijd voor mij ook best wel vlot gegaan. inderdaad. Ja, want toen kwam Ajax. Ja, die kwamen eigenlijk best wel snel. Ik, ik weet nog dat uh, mijn vader dat vertelde. Maar dat uh, geloofde ik eigenlijk niet. Ik wist helemaal niet dat dat kon eigenlijk. Nou, toen inderdaad uh, verschillende stage, trainingen en wedstrijden gehad. En uiteindelijk, ja, ik bleef maar doorgaan. En uiteindelijk hoorde ik dat, uh, dat Ajax me graag wilde hebben. Ja, en dan komt er een hele moeilijke periode, hè, na drie jaar Ajax. Want is er maar één op de tienduizend die het haalt. En na die drie jaar, dan komen ze jou vertellen... Ja, jongen, het is jammer, maar het gaat niet uh, verder door. Je wordt weggestuurd. Ja, klopt. Ik werd uh, weggestuurd. Ze vonden dat ik me op trainingen niet goed genoeg inzette... En uh, ja, dat was, het kwam wel een beetje als een... Uh, een ja, slag het... bij heldere hemel. Precies, hè, precies ja. ja. Um, toen ben ik naar uh, HFC Haarlem gegaan in het laatste jaar. En uh, nou, ik had me eigenlijk voorgenomen dat ik zo snel mogelijk uh, weer terug wilde. En bij HFC Haarlem is het toen hartstikke goed gegaan dat seizoen. En um, ja, toen, uh, toen ging Haarlem failliet. Dus waren wij ook uh, de jongens van Haarlem... Die konden ook uh, makkelijk weer weg. En toen kwamen er eigenlijk best veel clubs meteen. Ja, jij was keeper in de C-junioren, was dat? Hè? Ja. Aanvoerder? Ja. En toen kwamen de clubs. Vertel ja, maar. Ja, klopt. Dat ging ook heel vlot. Ja. Dat, uh, ja uh, nou, Ajax, Ajax, die was eigenlijk al gekomen voordat, uh, voordat ze failliet gingen. Die wilde alweer dat ik op stage kwam. Um, ik heb stage gelopen bij Ado Den Haag. Bij AZ. En zelfs daarna hebben we ook nog. Uh, PSV heeft me benaderd, Groningen. Dus ja, dat ging eigenlijk wel, uh, ging wel heel snel allemaal. En toen uiteindelijk toch weer voor Ajax gekozen. Ook omdat het mede met school was dat de beste oplossing. Dus en ik dacht, als ik het bij Ajax haal, dan sta ik ook meteen bovenaan. En ja. mocht dat ergens anders gebeuren, dan is er altijd in Nederland nog een stap hoger. Dus dat ik was een uitdaging. Ik heb het al even uh, genoemd. 1 op de 10.000 haalt het. Van al die mensen, van al die spelers die worden weggestuurd... gaan er heel veel naar de knoppen. En ik vroeg jou, hoe is het in, in hemelsnaam mogelijk... dat jij dat hebt kunnen doorzetten? En toen heb je gewezen naar je vader die naast je zit. Want jouw ouders waren fantastisch, hè, toen in de opvang. Ja, zeker weten. Uh, met alles. Uh, gewoon gesteund, overal naartoe gebracht. Uh, ja, dat, en er was altijd iets om op terug te vallen... Dus ja, dat was uh, natuurlijk ook voor zo'n kleine jongen hartstikke belangrijk. Wat zeiden ze, ga zo door zoals je nu bezig bent en dan komt het vanzelf goed? Ja, en gewoon doen wat je leuk vindt. En uh, als je, zolang je er maar plezier in blijft houden. En uh, als je het allemaal op kan brengen, ja, gewoon lekker blijven doen. Grote complimenten aan ze. Ja, zeker weten. Okay. Wat is je einddoel? Ja, dat is altijd lastig. Maar uh, ik wil gewoon zo hoog mogelijk komen, zo ver mogelijk. En uh, ja, ik ben nu nog jong, ik ben twintig jaar... Er kan nog een hele hoop gebeuren de komende jaren. Ja, jouw vader was op een gegeven moment trainer-coach... van een uh, juniorenteam bij Allianz, ja. aan de Westelijke Randweg. En wat zie ik dan? Dan staat daar opeens Xavier Maus staat dat team te trainen. <lacht> Typisch ben je. Ja, klopt. Nee, ik vind dat hartstikke leuk. Het was ook het team van mijn broertje, Lucas. En uh, nou, mijn vader vroeg als ik er de tijd voor had... en als ik er zin had of ik wilde komen helpen. Ja, en als ik tijd heb, dan uh, vind ik dat altijd hartstikke leuk om te doen. Dus zo gezegd, zo gedaan. En dat team ging met sprongen vooruit, hè? Ja, het is goed gegaan met het team, inderdaad. Leuk, joh. Klopt, dat is leuk om te zien. We nemen met de gasten altijd uh, de kranten door. En je begrijpt waar ik naartoe wil. Je kan wel <laughs> liggen op de foto, Johan Kruijf. Ja. Ik snap er niks van wat er gebeurt bij Ajax. De ledenraad moest weg, want dan zou hij komen. De ledenraad gaat niet weg. Hendrik zegt gisteravond, we willen wel dat Johan blijft. Snap jij het nog? Het is inderdaad een heel lastig verhaal allemaal. En uh, ja... Dat speelt zich eigenlijk allemaal af buiten het veld. En ik wil me daar eigenlijk zo min mogelijk mee bezighouden. Ja, ik maar ik vraag van, of je het snapt. Ja, of ik het snap. Um, de grote lijnen wel. Maar in detail blijft het altijd heel erg lastig. En natuurlijk niet alles komt naar buiten. en Daarom blijft het altijd lastig om er echt een goed oordeel over te vellen. Als er één man weet, vind ik, hoe het voetbal in Nederland begeleid moet worden... is het Johan Cruijff. Gelukkig houden ze zijn ideeën levend. En dat is natuurlijk mooi. En ze vragen of hij weer komt. Ja, prachtig. Zeker weten. Ja, we gaan zien hoe het allemaal eindigt. Het, Want jij blijft bent een, een adept verhaal. uit die opleiding. Daar moet je toch gewoon eerlijk in zijn. Het is zijn werk, zijn trainingen die jou zo groot gemaakt hebben. Ja, de opleiding van Ajax. Dat, daar in zekere mate heeft hij er inderdaad een hoop in doorgevoerd. En uh, nou, ik heb die opleiding als heel erg prettig ervaren. Dus dat is uh, zeker waar. Mag ik een voorspelling doen? Dat je mag hebt altijd. straks gezegd je je altijd het allerhoogste Het allerhoogste haal je. Je eindigt in oranje. Dat zou fantastisch zijn. En we draaien vandaag jouw muziek. Ik weet niet of de plaat die nu klaar staat van onze technicus... of dat de jouwe is, maar we gaan naar muziek luisteren. Dankjewel. Top, helemaal goed.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 Naar de watertorensport in de laatste uitzending van 2015 met technicus Charles Duif die draaide voor ons, Michael Dublé, Dublé moet ik zeggen natuurlijk. En we hebben geluisterd naar Xavier Maus, de keeper van van Os. Os dat op het ogenblik op die ranglijst omhoog schiet sinds dat hij onder de lat staat. En hij gaf zijn vader en zijn ouders heel grote complimenten. En zijn vader zit hier ook, Peter Maus. Peter, jij bent begonnen als pupilletje in 1968 bij Vitesse 22. Hoe trots ben je op je zoon? Natuurlijk heel erg trots. En uh, het is natuurlijk heel knap wat, uh, wat hij heeft gedaan tot op heden. Uh, vind ik dan, en ook met, of uh, vinden wij dan. Maar ook, uh, <coughs> wordt niet vaak gezegd, maar hij studeert er ook nog bij. En we hebben gelukkig kan hij makkelijk leren. Dus uh, we hebben gezegd als hockeyers kunnen, moet de voetbal het ook kunnen. En uh, nou ja, hij, uh, dat, dat, daar zijn we echt trots op dat het beide goed gaat. Toen ik met je zoon zat te praten ging het over die 1 op de 10.000 die het haalt... waarvan er een, bij de afvallers een heleboel slecht terechtkomen. Ik ja. heb de ervaring van iemand die werd weggestuurd... en die lag in de goot de week later dronken en aan de drugs en ellende. Maar er zijn ook voorbeelden die het net als jouw zoon wel gehaald hebben. Nou, gehaald hebben. Ja, hij is natuurlijk nog bezig. Maar het is inderdaad uh, absoluut. Er zijn, er zijn, uh, ik heb het meegemaakt toen weer werd weggestuurd bij Ajax en naar, uh, naar Haarlem ging. Dat is natuurlijk wel een klap. Um, maar wij waren heel nuchter onder de mond van ja. Hij, hij moet plezier hebben. Het is zoals het is. En uh, pak je kans. En hij komt bij Haarlem terecht. En uh, dat, heeft hij, uh, dat was ook een erg leuk jaar. Veel, heel anders sfeer dan, uh, denk ik, een uh, Ajax-sfeer. Veel gemoeilijker. En misschien ook een, heel prima voor, op dat moment voor hem. Ook een heel goed team, hè? Dat was een heel goed team. Die werden, die werden kampioen ook, uh, zeg maar. In, wat was het? De C. Uh, je hebt de Eredi nou, eerste divisie heb je bij de C'tjes toen. En dat is de tweede divisie. Dat dus één divisie onderwijs de kampioen. De dus is weer naar hetzelfde poel waar Ajax in zat. En grappig zijn een aantal jongens uit dat team. En anders moet ze weer even helpen wie dat exact zijn. Maar die, uh, die zijn dus doorgegroeid. Uh, en die, die zijn ook teruggekomen. Bijvoorbeeld uh, die bilal bassi Goklu Die uh, <laughs> bij Feyenoord nu rechtsbuiten is af en toe. die zat ook ja. in dat team. ja. En er zaten nog een paar andere jongens. Die jongen die, van Utrecht, uh... geloof ik? Nee, die, was... die zat een jaartje boven. Timo Letchert, die, uh, die kwam ook van Ajax af. Uh, die zet een jaartje hoger. Uh, hoe heet die ook een jaartje boven is? Uh, hoe heet die? Uh, Joost van Aken, die nu bij Heerenveen zit. Dus er waren meer jongens die duidelijk... Uh, die gewoon echt, echt uh, niet bij de pak hebben neergezet. En in staat zijn geweest om, uh, om toch uh, niet in die grote terecht te komen. <tosses> Alhoewel ze erg jong, hè. Maar uh, gewoon uh, toch, toch die stap te maken. En met plezier. HFC heeft uh, een, een groot aantal, hè, vergeleken bij andere clubs... een groot aantal spelers die daar naartoe gaan. Het leuke is dat die jongen van Clement bijvoorbeeld... die loopt te scoren daar in de junioren... alsof hij uh, heel binnenkort in dat eerste stapt. Nou, P Pelle doet het... Uh, ja, toevallig sprak ik niemand van Ajax recentelijk. Die doet het bovenverwachting uh, goed. Uh, hij, heeft, hij, heeft best altijd, hij heeft overal meegedraaid, alle teams gedaan. Hij heeft tot heel laat pas een contract gekregen. Maar hij is toch uh, heel vaak basisspeler in jong Ajax... op dit moment als eerstejaars senior... Ook inderdaad afkomst van Konink HFC. En uh, hij doet het erg goed. Hij is volgens mij nu geblesseerd of was geblesseerd. Dus, uh, hij is, ja, is nog... ja, een beetje, maar goed. Hij, is, maar hij speelt erg goed, uh, boven verwachtingen. En uh, dat, is, uh, dat is hartstikke leuk om te zien. En mooie goals. En mooie goals. En hij kan echt, uh, echt heel goed leuk voetballen. Dus daar gaan we nog wat van horen. Ja, Jij... ik, ik, ik, ik denk het wel. Jij hebt uh, in Amerika gevoetbald? Ja. Vertel er eens iets over. Nou ja, ik, ik, ik ben een, zeg maar een kind, pas op mijn 15e echt naar Nederland geweest. Even negen maanden in Nederland geweest. Dat had je net bij als weet ik een jaar of acht bij uh, Oud was. Toen nog even bij Vitesse uh, gespeeld. Uh, daarna nooit veel voetbal. Maar wel in Amerika. Dat stelde niet zoveel voor. Uh, maar het was wel erg leuk. En op zijn Amerikaans heel fysiek, fanatiek. Uh, conditie ongelooflijk. Uh, daar werd heel veel op getraind. Uh, en toen kwam ik weer terug naar Nederland. Uh, ja, toen, mijn techniek is niet zo goed uh, vergeleken natuurlijk, uh, met wat je als je heel de hele tijd in Nederland was opgegroeid en op de straat had gespeeld. Maar ik vind het natuurlijk een fantastische sport, ik ben het toch blijven doen. Wat je zegt is wel belangrijk. De, de conditie in Amerika is uitermate belangrijk. Hè? Daar zijn ja. ze nu nog steeds mee bezig. Ik heb wel eens het gevoel dat we in Nederland achterlopen met conditie. Ik, ik kan het niet helemaal vergelijken. Maar uh, wel, ik kan wel vergelijken die periode van toen. Ik heb in Amerika gebasketbald. Uh, echt uh, ja, high school niveau. Ik kwam naar Nederland. Nou ja, dat was ik meteen. Scheurde uh, meteen hebben bij. Uh, ja, hoe heet het? Alle uh, basketbalteams. Ik vond voetbal leuk. Ik heb dat niet gedaan. Later wel. En dat team is dan kampioen van Nederland. Hoorde al wel. Ik was toen geblesseerd. Uh, de laatste periode. Mm. Uh, maar. Conditie inderdaad. Onvoorstelbaar. Als ik kijk. Wat ik toen al een conditie had. Uh, ik, voor de kenners. Ik, uh, toen ik kwam hier, ik liep op mijn vijftiende test uh, wat was dat, liep ik meer, dan uh, liep ik 4,5 kilometer. Ja, dus toen je terugkwam uh, in Nederland uh, werd je uitgenodigd uh, uh, bij uh, Victoria hè? in de A nou, junior zeg maar. Ik ben bij uh, ja, ik ben de ja. A junior gespeeld. En toen, niet de hoogste team hoor. Anders. Nee, nee. Maar toen ging je naar de oudste club van Nederland. Toen, ja, dus la, ik heb, toen, uh, toen heb ik gestudeerd. Uh, ik heb Nijoren gedaan, ook veel gesport, gevoetbald. En toen ik weer, uh, toen zijn we gezetteld hier in, uh, in de buurt, in, uh, in Arnhout... Kindergeboren geboren. En uh, ik denk, Xavier was een jaar oud. Toen vroeg iemand, ga je, je voetballen? Ik was 35, ben ik weer bij HC gaan voetballen. En ik ben nu 55, dus ik ben bijna 20 jaar bij HC denk ik. Je speelt bij de... Veteranen. Bij de veteranen, ja. ja. Maar dat is ook een niveau dat best goed is. Uh, daar zijn verschillende meningen over. Nou, oh ja, <laughs> klassieke veteranen zijn natuurlijk befaamd. Zo. De klassieke zijn heel, ik speel niet bij de klassieken. Die zijn inderdaad goed. En veteranen 1 is ook een vrij goed niveau. En uh, daaronder, zeg maar, is het uh, diverse samenstelling... Zit er zitten paar goede voetballers, bij minder goede voetballers, maar het is altijd erg leuk en uh, je, het houdt je bezig. Je wordt nog regelmatig getraind, ook met, uh, met Ronald. Ronald die naast me zit. Wat leuke, het leuke is dat jij als vele vaders ook een carrière als trainer hebt doorgemaakt. Dat is ook best een groot aantal jaar, want je bent in 2001 begonnen hè, bij de minis en uh, vorig jaar deed je de B van Allianz. Ja. Ja. Al die jaren ben je door gaan trainen. Nou, ik, ik, bijna al een jaar. Ik heb het altijd. Nou, eerst begon ik met uh, Xavier. Maar, lieve uh, Xavier, die was. Uh, na de minis kwam hij in selectie terecht. En die, als je kijkt naar zijn trainers, om een paar namen te noemen. Die zijn echt. Ook op HFC, echt goede trainers. Toen kwam hij in uh, het, het eerstejaars F. F5 bij een zekere Bert van der Kuil terecht. Nou, Bert, uh, ex-profvoetballer van, uh, van Haarlem. Ongelooflijk enthousiasmerende man. Die was even zijn trainer. Een jaar erop een zekere Dennis Haar. Die is nu assistent van, uh, bij AZ. En uh, toen, uh, volgens mij, de jaar erop had hij uh, Frans Post, ook een bekende. En dan uh, de jaar erop uh, Jetro Abraham, En toen ging hij naar Ajax. Maar, als je kijkt, maar dat zijn wel allemaal ervaren, zeer gerenommeerde, ja, gewoon goede trainers. Ook kun je nagaan om die leeftijd van de F's en eetjes, dat niveau jongens. Die, die, die, uh, daar heeft hij ook geluk, uh, geluk bij gehad, zeg maar. We draaien vandaag ook jouw muziek. Kijken wat uh, Shell klaar heeft staan. Ik, nou, ik, ik, uh, ik weet niet van elke gast... Uh, nee, in nee ik niet hoor. Uh, <laughs> uh, welke, ik, uh, uh, ik heb inmiddels een lijstje gehad uh, van, uh, van Ronald. Uh, en Natuurlijk ook van onze uh, uh, fantastische keeper. Maar uh, ja, ik zal maar uh, uh, met de deur in huis vallen. Uh, uh, het is natuurlijk uh, december, maar uh, als je nou naar buiten kijkt... en je voelt de temperatuur, het zou ook zomaar dit kunnen zijn... De eerste half uur van de uitzending van de Watertoren Sport zit er alweer op. We hebben geluisterd naar Xavier Maus, we hebben geluisterd naar zijn vader Peter Maus. En we hebben een derde gast en dat is eigenlijk uh, een heel bijzondere. Want Ronald Duitshoff is niet alleen lid van verdiensten van de Koninklijke HFC. Hij is ook de man die bijvoorbeeld het laatste jubileum heel veel glans heeft gegeven. En de vader van twee uh, ontzettend leuke jongens en belangrijke jongens binnen de club. Namelijk Koen. Speler van de tweede, dat stijf bovenaan staat. En uh, die is ook trainer van heel veel teams. En dan Mark, en die zit in de seniorencommissie. Dus het is wel een, een HFC-familie, uh, Dat mag je wel Ronald. zeggen, dat mag je wel zeggen, Henny na, nou, hoeveel jaar zullen we zeggen? Ik ben zelf begonnen in 1977 bij, uh, bij HFC... Ik zat toen op het SIOS. Mm -hmm. En uh, werd toen al een beetje. Uh, nou, ik wil niet zeggen verliefd op de club. Maar de club had wel een bepaalde plek uh, in, uh, in mijn, uh, mijn gedachten. En uh, op latere leeftijd uh, teruggekomen, met name latere leeftijd toen Mark uh, geboren uh, werd. en toe was aan, uh, aan het voetballen bij, uh, bij een club. werd HFC uh, daar uh, boven aangezet. En dat is in 1995 geweest. Nou ja, als je dan eenmaal betrokken weer bent bij je clubpie. En je ziet dat je zoons het naar hun zin hebben. Koen, die haakt ook al vrij snel aan. Ja, dan, dan gaat het een, een plek in je hart krijgen. En dan ga je er ook veel voor doen. En het is leuk om te zien dat die jongens dat ook nu, nu oppakken. Daar ben je best wel trots op. Hoe is het met de moeder van de jongens? Ook die is in het, in het avontuur betrokken geraakt. Je kan bijna nou niet, niet achterblijven, zou ik willen zeggen. Nee, Nicolette die heeft ook in, in de tijd dat die jongens natuurlijk op een leeftijd waren dat dat ze natuurlijk veel op het complex rondliepen, ook haar, haar rol vervult uh, als barmoeder... en in de winkel van AFC en, en gaan zo maar door. Dus ja, dan kan je wel spreken van een afc familie die met ziel en zaligheid daar, uh, daar actief is. Ik wil even met je zoons beginnen. Koen, aanvoerder van het tweede, ik heb het al gezegd, stijf bovenaan in die hoofdklasse. Ik vind dat hij goed genoeg is voor de eerste. Wat vind je zelf? Dat is uh, uh, moeilijk te zeggen. Tuurlijk ben jij uh, altijd fan van je eigen zoon. En dat heb ik Peter ook net wel horen zeggen over Xavier. Je staat als ouder, sta je daar natuurlijk ook uh, vierkant achter. En heb je het, uh, het hoogste doel uh, voor ogen voor je zoon. Um, ja, ik, ik ga een stuk met je mee. Ik denk ook zeker dat hij de potentie heeft. En ik uh, merk ook aan Koen zelf dat hij uh, nog steeds zo enthousiast is dat hij uh, die kans wil, uh, wil pakken. Dus ja, laten we eens afwachten wat er gebeurt. Hij doet het goed, hij is stabiel, hij is uh, een jaartje weg geweest... om ook eens even buiten de deur te kijken hoe het bij een andere club was. Maar ja, HFC bleef toch ook in zijn systeem kriebelen... en uh, hij is teruggekomen en heeft uh, ja, een, een, weer een solide plek verworven in, uh, in twee... en uh, nog steeds de ambitie toch ook om, uh, om aan te haken bij, uh, bij één. Thomas, is... uh, ik juich het toe, maar net wat Peter ook aangeeft... je moet vooral plezier houden... En, uh, en, en lol beleven met je maten. En uh, nou, dat zit wel goed. Ja. Het is een van die centrale verdedigers die weet hoe je moet opbouwen. Die midden door durft te komen. Die echt die opbouw kan aanzetten. Ja, hij heeft dat, uh, dat spelletje dat heeft hij wel uh, goed in, uh, in de smiezen. Daar komt bij dat hij ook een, een linkspoot is. Daar zijn er niet zoveel van. Hè. En in het centrum van de verdediging. Als je dan een beetje de verhalen mag geloven van de mensen die er echt verstand van hebben. Dan is een, een hart van een verdediging met een links- en een rechtspoot. Natuurlijk ook vanuit de opbouw heel, heel belangrijk. Dus dat is een pre die hij heeft. Los daarvan ziet hij het spelletje ook. Hij heeft een, een, een mooie trap over zich. Kan een, een crosspaas geven als het, als het moet. Hij is tweebenig met een voorkeur voor, voor links. Maar hij kan goed uit de voeten. Dus ja, nogmaals, zijn ontwikkeling is, is positief. En hij is toegetreden tot het trainersvak. Dat doet hij ook al enkele jaren. Hij heeft het SIOS uh, heeft hij uh, gedaan. Daarin is hij een beetje in het voetsporen van, uh, van zijn vader getreden. Ik ben zelf ook oud SIOSser. Uh, heb nog training gekregen van Jo Brandt in die tijd uh, op het CIO's. Nou, Ook geen onbekende in de voetballerij. heeft ook nog een tijdje bij HFC zelfs uh, meegelopen... als uh, hoofdopleidingen um, uh, op interimbasis. Uh, dus Koen is uh, daarin uh, een beetje mijn voetsporen getreden. En uh, ja door zijn opleiding en zijn voetbalenthousiasme... Um, geeft hij nu uh, training? Uh, helaas kon hij vanochtend niet aanwezig zijn, want hij staat nu op het veld, as we speak, uh, aan uh, mannen van 60 jaar uh, training te geven. Walking voetbal. Enorme opgang, hè? Ja, Zoals. absoluut. Ja, ja, Dat zie je ook heel sterk uh, binnen AFC binnen ontstaan. Hij, doet dat, uh, hij begon op woensdag, maar de vrijdag is toegevoegd, omdat er enorm veel animo is. Nou, daarnaast geeft hij training aan de D2. Hij geeft overige senioren, nou, samen met jou, hè, op de woensdagavond uh, training. Dus ja, um, hij is enorm betrokken bij, uh, bij de club. Ontzettend ja. leuk om te zien. En ik mag daar je andere zoon trainen, Mark. Ja, klopt. Maar ja. die doet ook alweer van alles en nog wat. Ja, nou ja, wat ik al in het begin al zei... toen jij begon over een, een, een familie die heel enthousiast en betrokken is. Ja, Mark heeft het ook met de paplepel eigenlijk ingegoten gekregen. Um, wij vinden het heel belangrijk dat je, je krijgt veel van de club. En je mag ook wat terug doen. En dat uh, zit ook in zijn, zijn systeem. In zijn genen, zeg maar. En uh, ja, Mark die... Uh, is dan uh, iets minder uh, voor het selectievoetbal. Mark is meer ook een sociale voetballer. Kan wel, uh, kan wel uh, aardig een balletje trappen. Maar is altijd ook voor uh, het, het randgebeuren gegaan... wat hij heel belangrijk vindt. En dat doet hij nu uh, middels zijn, uh, zijn lidmaatschap... van de seniorencommissie. Hij organiseert het Bibbertoernooi... samen met uh, Hans van Laar op uh, een nieuwjaarsdag. Uh, als we de nieuwjaarswedstrijd uh, hebben tegen de ex-internationals. Het heer die... Nou ja, uh, je kan het zo gek niet bedenken... En hij is er wel bij betrokken en ook weer vanuit zijn passie en zijn enthousiasme voor, ja, voor deze mooie club. Ik vind het ontzettend leuk dat we vandaag jullie als gast hebben, dat we jullie muziek draaien. Maar in onze uitzendingen draaien we ook altijd een plaat die iets met Zandvoort te maken heeft. Hebben jullie wel eens gehoord van Sven Davis? Nee hè? Nee, moet, je... Nee. moet je nu even gaan luisteren, dan vergeet je dat nooit meer. Hier komt hij.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 Family, why can't we disagree without war? Why can't we disagree? Sven Davis en ik heb het al aangekondigd. De gasten van vandaag, Ronald Duitshof. Uh, wat vind je ervan? Nou, ik vind het wel een uh, mooi gevoelig nummer. Ik had nog nooit van, uh, van hem gehoord. En uh, ja, nou ja. Wellicht ligt er ook voor hem een mooie toekomst in het verschiet, Henny, in de, de showbiz. Je weet het maar nooit. Het probleem is in Nederland, als je hier niet uh, een Jantje Smit bent... of een Nick Simon of een Frans-Duits... of uh, uh, niet dat soort repertoire brengt... dan ben je, tel je in Nederland eigenlijk uh, minder mee. Als je bijvoorbeeld alleen Clark hebt... een jongen die toch ook behoorlijk... die komt hier ook uit Zandvoort trouwens... die behoorlijk aan de weg uh, timmert. Maar toch, naar nou, Amerika is gevlucht nu om... om uh, um, uh, er toch beter van te worden. Want hier in Nederland, ja, hij heeft wel successen. Maar, maar ja, niet als Nick en Simon dat je, dat je drie keer het Gelderdoom volhaalt of zo. U hoorde Charles Duiv onze technicus. Ik kom er zo nog op terug. Ik wil graag even van Peter Maus horen wat hij van die plaat vindt. Nou, een mooi nummer, absoluut. En misschien, uh, zelde, misschien moet hij dezelfde weg bewandelen als uh, Claudia de Breij met haar nummer. Dat uh, een van de toppers het oppakt en opeens wordt het wel een hit. Ja, ja, ja Kan zomaar weet. gebeuren ja. natuurlijk. Ja. Nou, waarom deze plaat? Omdat onze technicus van vandaag heeft een zoon... En die heeft dit gezongen. Prachtig. Vertel eens even meer over die plaat, Charles. Nou, het is zo gegaan. Hij deed mee met uh, Hollis Catellans. Nou, en da daar ging hij ook door, glanzrijk. Uh, en dat uh, werd opgepikt uh, door Michael Garvin. En Michael Garvin is een uh, Amerikaan die ook voor Jennifer Lopez en George Benson een aantal hits heeft geschreven. Onder andere uh, uh, voor Jennifer Lo uh, Lopez een mega-hit. En die zei tegen Sven, zullen wij samen eens een, een, een liedje schrijven? Want ik vind jouw stem zo indrukwekkend. En uh, dat zijn ze gaan doen en daar is dit nummer uitgekomen. En het heeft een beetje een relatie met oorlogskinderen. Dus ja, een beetje up-to-date ook uh, als het gaat om wat er in de wereld uh, zich allemaal afspeelt uh, op dit moment. En Umberto, hoe staat het daarmee? Ja, dat ligt daar nog steeds op de plank bij de redactie. En uh, we, we, hebben, we hadden goede hoop dat het, uh, ook in verband met het Glazen Huis... wat ook dit thema uh, heeft aangeroerd dit jaar... Dat er een link zou worden gelegd en dat die, en dat die in de uitzending zou mogen komen. Maar hier in Nederland geldt, je moet eerst bekend zijn en dan mag je dus... In zo'n programma zoals Ben Berto of, of De Wereld Draait Door mag je op tv en eerder niet. Maar dus dat niet een, min, je bent een trotse papa. Ja, heel erg trotse papa. En ik herken een hele hoop van de meneer die hier tegenover me zit. Ik zie hem niet, want de schermen staan ervoor nu. Die met zijn zoon uh, ook uh, volle inzet, uh, als het gaat om de carrière van zijn zoon. Ja, we, we zijn allemaal een beetje de vader van André van Duin eigenlijk. Wat dat <lacht> Je hebt het over Peter Maus, de vader van Xavier Maus... die we dus in de uitzending hebben, de keeper van Os. Maar we hebben ook in de uitzending, en ik kreeg net op mijn kop... omdat ik zei dat het Mr. HFC was, Ronald Duitshof. Ronald Duitshof deed erg veel vrijwilligerswerk. In 2000 werd hij onderscheiden met de Gouden Speld. In 2004 leverde zijn werkzaamheden voor de jubileumcommissie... van 125 jaar de begeerbeker op. En dit jaar werd hij lid van Verdiensten. En dan mag ik je niet Mr. HFC noemen... Ach, bescheidenheid zie je te mensen, uh, Eni. En ik vind het heel leuk dat jij mij zo uh, noemt. Maar uiteindelijk uh, werken we wel met een, uh, een groep van zo'n 400 vrijwilligers bij HFC. We hebben bijna, wat zeg ik bijna? We hebben meer dan 1800 leden inmiddels bij de club. 1850. Dus ja, dat is bijna niet meer te runnen met een uh, met een paar man. Dus uh, ik vind het ontzettend attent van je dat je dat zo uh, zo benoemt. Maar ik wil zeker niet de andere mensen vergeten... waarmee ik ook de afgelopen... nou, dan ga ik niet jokken. Twintig jaar. Mark die kwam in 1995 bij HFC, bij de Minis. En dan ben je meteen betrokken. Zoals Peter dat met Xavier had bij de Minis... om meteen leider van zo'n team te worden. Je wordt enthousiast gemaakt. Je bent twintig jaar verder... en in die twintig jaar heb je natuurlijk met heel veel mensen... gewerkt aan het, aan het succes. En dat kan een jubileum zijn... dat kan een sponsorcommissie zijn... dat kan het coachen of het leiden van een team zijn maar je doet het uiteindelijk met elkaar. Dus nogmaals, erg gewaardeerd dat je mij zo wil noemen... maar mede dankzij mijn club en, en teamgenoten dat, zoiets, dat je zoiets bereikt. Je werkt ook nog? Ja, was het maar zo. Want het vrijwilligerswerk wat je doet, daar gaat heel veel tijd in zitten. Ik zit, zoals het heet, in between jobs. Dat noemen ze tegenwoordig zo, zo mooi. Nee, ik ben op dit moment zonder, zonder werk... en ik vind het vrijwilligerswerk leuk om ook een stuk afleiding te hebben... Ja, uiteraard hoop je natuurlijk weer snel aan de slag te komen. Het is een lastige markt. Ik hoor wel omheen me dat mensen roepen van de economie trekt aan. Nou, dat zal ongetwijfeld. Ik heb het nog niet zo mogen ervaren, maar blijf hoopvol gestemd. Ik ben positief van huis uit, dus dit moet ook gaan lukken. Maar je doelt nu ook op jouw bedrijf, Deals. Of bedoel je dat niet? Nee, dat, ik, dat, dat, bedoel, ik niet, dat bedoel ik niet zozeer. Ik heb uh, jarenlang mijn geld verdiend in, in de sportmarketing en in, in marketing en communicatie voor grote bedrijven. En Nespresso was een van mijn voormalige uh, werkgevers. Ik heb het merk in de Nederlandse markt mogen introduceren en, uh, en helpen grootmaken. Uh, daarnaast is mijn passie voor sport uh, iets wat uh, al jarenlang uh, in mijn uh, DNA uh, zit... Dus, een, een weg richting sportmarketing was ook niet zo uh, heel erg vreemd. Ik heb ook een aantal jaren voor, uh, voor FC Utrecht uh, mogen werken als uh, marketing manager. Maar uh, deals was eigenlijk een voortzetting van die werkzaamheden. Uh, Voornamelijk op het vlak van fondsenwerving en sponsorwerving. Ja, en dan is het in deze markt heel erg lastig om daarmee een, een goede boterham te verdienen. Dus ja, helaas, uh, Henny, uh, heeft dat ertoe geleid dat ik uh, nu mijn. Uh, pijlen op andere dingen moet gaan, uh, gaan richten. Ja, je bent ook in Utrecht bijvoorbeeld heel, uh, heel actief geweest. Hè? Ik ben in Utrecht, wat ik net zeg, bij, bij de FC al, al heel lang geleden... toen ik voor een sportmarketingbureau werkte, in de voet, intervoetbal in die tijd... ben ik accountmanager geweest voor FC Utrecht. Een leuke tijd gehad. De tijd dat het voetbal eigenlijk volop in, uh, in ontwikkeling uh, ging komen. De, de, de, de commercie ging een, een steeds belangrijke rol ook spelen in het betaalde voetbal... En uh, voor een aantal jaren geleden ben ik uh, wederom bij FC Utrecht uh, betrokken. Maar toen was het echt een professionele organisatie. Op kantoor hadden ze zo'n 80 man werken. En uh, in de totale organisatie met de voetballers meepraat je al gauw over een 250 mensen. Niet zo groot als dat een, een club als Ajax is. Maar uh, voor, uh, voor een club als Utrecht die toch in de subtop uh, hele mooie uh, wedstrijden speelde. In die tijd dat ik er werkte ook in de Europa League. Uh, fantastisch gevoetbald heeft met spelers als Dries Mertens en... Uh, en de strootman, die uh, ja, helaas nu geblesseerd is. Maar een mooie tijd. Uh, geweldig voetbal. Stadion vol. Ja, enorm dynamiek. Ontzettend leuk. Ja, straks nog even over die prachtige club van je, van je praten. Lid. ja Ik bedoel, alle prijzen die er te halen zijn, heb je zo langzamerhand binnen. Dus dat is natuurlijk wel ontzettend leuk. En we draaien vandaag de muziek van de gasten. En wat heb je klaar, Sancho? Nou, de, de gast waar we zojuist bij sprak, Ronald... Ja, dat, die is gewoon, dat is gewoon een man die houdt van avontuur. Uh, hij gaat voor goud. En dat blijkt ook wel uit zijn muziekkeuze Goldplay... met Adventure of a Lifetime.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 vandaag in de Watertorensport heerlijke muziek hebben. Maar het is nu zo'n beetje tien voor het hele uur. Dat betekent dat we gaan naar de man van de Zandvoortse Courant, Joop van Nes. We hebben het ja. hier uh, met hele leuke gasten over voetbal, Joop. En oh, ja. jij wil het natuurlijk vertellen dat dat Zandvoort uh, op de tweede plaats staat... en nu wellicht uit die derde klas gaat uh, aan het eind van het seizoen. Ja, maar nogmaals, ik heb het al eens eerder gezegd, Henny, euh, Mijn glazen bol werkt niet meer. <laughs> <laughs> ik kan niet in de toekomst kijken. Um, ik hoop het wel. Uh, en ze verdienen het ook. En het is ook keihard nodig, vind ik. Want uh, ik vind, de derde klasse voor Zandvoort gewoon veel te min. Uh, dat had niet, ook niet hoeven gebeuren in mijn ogen. Maar dat is een hele andere oorzaak. Heeft dat uh, ook weer in mijn ogen. Maar uh, ja, ze spelen dit weekend niet. Er is uh, winterstop, zoals je weet. Er is eigenlijk maar... Uh, Anderhalve sport, wat, wat ik je uh, kan brengen voor het weekend. Ja, maar ik wil toch ja. even over dat Zandvoort doorpraten. Oh, want toch. het is eigenlijk te zot, natuurlijk. dat in zo'n dorp als Zandvoort. vergeleken bij alle buurdorpen eromheen. waar ze in de topklasse en in de hoofdklasse spelen. daar speelt Zandvoort in de derde klas. Dat is toch ja. eigenlijk te gek voor woorden? Er, er is iets mis in deze gemeenschap. Nou, uh, ik heb je het al eerder gezegd, Henny. Uh, volgens mij ligt dat gewoon aan het feit dat. Met name in, in, in Zuid-Holland de, de kustgemeenten en de dorpen. Uh, Katwijk, Rijswijk, noem maar op. Noordwijk. Uh, hele rijke bolleboeren hebben. En die steunen financieel de, de voetbalclub. Dan kan je dus ook talenten gaan halen. Je kan goede voetballers gaan halen. En dan kan je er gewoon mee hogerop uh, komen. Zandvoort kent dat niet. Heeft dat niet. Uh, misschien dat, uh, dat uh, de gezamenlijke... ...ik noem maar wat horeca, misschien iets zou kunnen doen. Maar het is niet zo dat, uh, dat er hier een, een, een, uh, een geldboom staat... ...waar Zandvoort uit kan plukken om uh, talenten te halen. En spelers te halen. En uh, ik denk dat het daar aan ligt. Maar alleen de mensen van de Haring zouden deze club al uh, bijna betaald kunnen maken. <tus> ja, ja, ja, ja. ja. Maar, maar nogmaals, dan is er een samenwerking nodig... En we hebben van de zomer gehad de, de wereldrecord uh, Haring. Ja, precies, daar, daar refereer ja, ik aan. Maar, de de Haring-Venters uh, hebben daarna gemeld dat dat eenmalig was. Ja, ja. En uh, ja, <lacht> dan moet er moet weer een samenwerking komen. En ik zie dat niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Maar als je dus een ploeg hebt, die uh, hoeveel, hoeveel dubbele cijfers hadden ze ook die voorlaatste wedstrijd gewonnen? 12-1. 12-1. Die met 12-1 wint in een competitie in de derde klas, dan, dat zegt toch ook al genoeg? Ja, dat sowieso. Uh, je moet er nog een paar dingen in overschouw nemen. Uh, ze speelden tegen de Amsterdamse ploeg. De Zandvoortse ploeg is gewend om met veel wind over het algemeen te spelen. De Amsterdamse ploegen niet. Dan speelde hij ook nog tegen de nummer 1 en laatst, die nu zelfs helemaal onderaan staat. Ook dat telt mee natuurlijk. En er was net een pep talk geweest uh, die fake voor met uh, de, de trainer, met Laurens ten Heuvel. Ja, en ik denk dat alles bij elkaar daardoor uh, die hoge uitslag uh, voor is gekomen. Ja. Die buurdorpen, daar had je het net over. Hè? Ik, ik noem even één voorbeeld. Katwijk. Maar die haalt dan ja. wel bij, bij mijn geliefde club, de Koninklijke HFC, de beste speler weg. Mikey van der Ban. Snap jij dat? Ja, ja, daar is geld. Daar is geld. En eh, ik denk niet dat die speler voor minder weg was gegaan. Want je zit, in principe zit je aardig bij HFC. Ik aardig? In de een geweldige club, man. Je niet, je is, nee, je zit niet in de top, he, De top, dat is Kartwijk, Lisse, Rijnsburgse boys en zo. Uh, HFC zit er tegenaan te Maar dat is, dat is, uh, uh, toch is het de topklasse makkelijk zat. Ja. En er staan 6000 mensen om het veld uh, als ze ja, spelen. Maar ja, dat is, dat, dat is daar ook. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat is, dat is inderdaad. Goed, andere sporten. Uh, de Nederlandse handbalsters geven de Nederlandse heren. met allerlei sporten weer uh, aan hoe het eigenlijk moet. Jij bent ja. verrast? Nee, helemaal niet. Uh, als je de aanloop naar de WK in Denemarken gevolgd hebt. en uh, ik, ik ben geïnteresseerd in alles wat met sport te maken heeft. dan zie je gewoon dat daar. ...een drive achter zit bij die dames... Mm -hmm. ...en de leiding... ...dat, dat is geweldig... Dat, dat, ...dat moet je op kunnen brengen... ...en dat is opgebracht... ...de spelers spelen op twee na allemaal in het buitenland... En in, niet in de lulligste competities, om eens een keertje plat te zeggen. Uh, ze spelen in Duitsland, ze spelen in Denemarken, in Noorwegen. Dat zijn echt de sterkste competities ter wereld. Neem dat is mij aan. Noorwegen zit nu nog in de laatste vier voor het wereldkampioenschap. En dat is echt, in mijn ogen, de grote uh, kampioen van dit jaar. Het is ook niet de eerste keer, het zal wel vaker gebeuren ook. Maar Nederland kan zich daar nu aan spiegelen. Nederland heeft uh, een stuk of 16, 17 speelsjes waarvan je zegt... Hier kan je iets mee. Er is een, een bezielde leiding. Uh, die, die, kun, die, die kan die meiden echt motiveren. En je ziet die wedstrijden. Ik weet niet of jij het gezien hebt. Ik gelukkig wel. Ik ook hoor. En, uh, uh, ik, ik heb ervan genoten. Hey, en de, maar de Zandvoortse handbalsters doen het ook goed hè? Ja. Bovenaan, alles gewonnen. Zondag als e enige... een wedstrijd, een competitiewedstrijd... om half elf thuis in de Kennenberg Sporthal. En ik wil ook nog even naar land spreken... voor het basketbal. Gaat ook erg goed, dat weet je. Morgenavond is er een wedstrijd tussen... Ex-Hurley, ouds-Nederlands kampioen, en ex-Flamingos Alliance Lions in de Caracorven Sporthal. Dat is eigenlijk een uh, revanche van de wedstrijd die we hebben gehad op 20 september me met uh, het uh, jubileum van Lions. Hmm. Dus dit is is het begint begin om half acht. Hartstikke leuk. Dit is de laatste uitzending van dit jaar van de Watertorensport. Ik uh, weet niet zo goed wat ik moet doen de komende weken, want alles ligt stil. Wat ga jij doen? Ik ga in ieder geval 3 januari weer naar de handbal. Ik ga naar het duiken op 1 januari. Handbal speelt 3 januari ook weer. En um, het heeft geen witte stop dus. En ja, in de eerste week van januari hebben wij weer ons schoolbasketbaltoernooi. En daar verheug ik me bijzonder op. Dat heeft op bijna op seconde geleden. gelegen. Ja, het is, het is terug speel. hè. Ik ja. moet heel streng zijn Joop, we gaan je fijne ja. dagen wensen. Want over ja, ongeveer 15 seconden komt het nieuws erin. Dus het zou jammer zijn als dan jullie... Het is goed Charles, oké okay, okay. prima. Fijne dag, feestdagen, dag Joop. Jullie ook, oké. Okay, Doei. Thank mm -hmm. you. DFM wenst jullie allemaal fijne dagen.